7 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomassen. Opnieuw waarschuwing voor gladheid, spoedberaad Australië vanwege overstromingen en supersnel rechtszaken Oud en Nieuw vandaag voor de rechter.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 onweersbuien die gepaard gaan met opnieuw veel regen.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 ANWB Verkeersinformatie, u hoort het ook al bij het weer. In het hele land is het op de lokale wegen plaatselijk verraderlijk glad door bevriezing. In de kustprovincies ook glad door winterse buien. Die gladheid zal pas in de loop van de dag verdwijnen. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Cubus spreekt voor standaardwerk een duidelijke prijs met u af. Cubus, vierkant achter uw zaak.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 Goedemorgen. De treinen zijn wat korter vanochtend. Bij de NS hebben ze dan niet zo heel veel meer over. Mark-Robin Visser houdt de ochtendspits op het spoor in de gaten. De Tupolev 154, een vies, lawaaier en oud vliegtuig, maar nog wel veel gebruikt. Het moet nu aan de grond blijven. U hoort zo van Kenner het van Zwol of dat terecht is. En een deel van Australië staat onder water. De overstromingen daar zorgen voor steeds meer overlast. De stad Rockhampton, niet ver van de Noordoostkust, dreigt geïsoleerd te raken. De luchtmacht is ingeschakeld om levensmiddelen in te vliegen. Nu contact met Frank van der Wand, woont al 35 jaar in Australië... in de laatste 14 jaar in Rockhampton. Meneer van der Wand, goedemiddag voor u. Uh, goedemiddag, ja, en goedemorgen aan jou. Dank u wel. Hoe is het bij u thuis? Uh, fantastisch op het ogenblik, een beetje warm en uh, de zon is schuimd. Aan het schijnen en uh, ongeveer 31 graden hier. Ja, en het water? Uh, zat water om ons heen. Ja. Ook we in het zijn, huis? We, we zijn, nee, niet in het huis. Uh, wij, wij wonen op een, uh, een berg uh, en, of een heuvel. Uh, en wij, ons huis is hoog en droog. Hoe ziet het eruit maar in Rockhampton? Zijn... Sorry? Hoe ziet het eruit in Rockhampton?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 de eerste dag treiden weer voor het nieuwe jaar. En uh, op het ogenblik, uh, er is geen uh, brieven die het, de stad uitgaan en geen brieven die de stad binnenkomen. Want het vluchtveld is, uh, uh, hebben ze dichtgemaakt. Dus er kunnen uh, geen vliegtuigen in en uit komen. En je kan er ook niet meer in en uit rijden. Hm. Uh, de stad is uh, op het ogenblik van het zuiden afgesloten. Het is nog steeds open van het noorden. Maar ze verwachten uh, morgen dat die uh, uh, ook overgaat. Er zijn bepaalde uh, creeks, or, hoe noem je dat, uh, kleine wateren... die dan ook over de weg gaan, omdat ze al het, uh, het water van de rivier krijgen. En we verwachten morgen dat, uh, dat Rockheenten een eiland op, op zichzelf is. Ja, Ik kan me problemen voorstellen met elektriciteitsvoorziening, drinkwater, riool. Uh, hoe groot zijn de problemen? Uh, erg. Uh, we, we, vandaag waren we weer aan het rijden en er stonden uh, elektriciteitsmensen al klaar om uh, uh, die elektriciteit af te zetten. Er zijn bepaalde gedeelten van de stad zijn al uh, zonder elektriciteit, el omdat het gewoon te gevaarlijk is om, om uh, uh, met al het water om die elektriciteit nog steeds aan te hebben. Mm -hmm. Dus dat hebben ze dan afgezet.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 Wel, we hebben net gekeken. We zijn pas, uh, we kwamen net terug van een, uh, hoe noem je dat, een groceryzaak, um, uh, waar we ge, ge, gewinkeld hebben. En ik, ik kon, ik van, was eigenlijk uh, verbaasd van die, uh, de, ze hadden, er zijn de ene, een, hoe noem je dat, uh, gedeelte van de zaak is leeg en de andere gedeelte van de zaak zit vol. Uh, het ligt eraan natuurlijk wat je wil. In het begin, week, was het paniekbaaien en iedereen was melk, brood en aardappelen aan het kopen. En die kon je niet meer krijgen. Maar toevallig vandaag heb ik de zaak ingegaan en ze hadden weer zat met aardappelen en melk en brood was er ook. Ja. Dus ik weet niet of misschien hebben ze um, waarhuizen waar ze uh, you know, die voedselen in houden totdat uh, de, de, ze nodig hebben. Ja, heeft al iets gemerkt van de inzet van de luchtmacht?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 Ze verwachten, op het ogenblik is het, we hebben net gekeken, 9 meters. Uh, het was 9,4 in, in 1991. En ze verwachten dat het hoger wordt dan, dan in 1991. En de, het jaar daarvoor was het, 1954, was het, um, nou ik weet niet hoe hoog nou precies, maar dat zal wel 10 meter zijn geloof ik. Want uh, het is, uh, 91 was het uh, 9,4 meter. Eh, dus, en, en ze verwachten dat uh, volgende, oh, deze week wel uh, voorbij te gaan. Goed. Meneer Van der Wand, hartelijk dank voor uw verhaal en heel veel sterkte ermee. Eh, hartelijk bedankt. Groetjes van ons uh, uit Australië. Het is overgekomen. Frank Van der Wand hoorde u vanuit Rockhampton... in het getroffen gebied door het water in Australië. 12 minuten over 7, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Spanje trad gisteren, na jaren aarzelen, een strenge antitabakswet in werking. Roken is nu verboden op allerlei openbare plaatsen. Niet alleen in kroegen en restaurants gelden de nieuwe regels, maar bijvoorbeeld ook in speeltuinen. Correspondent en ex-roker Rob Zoutberg werkte gewoon door tijdens houten nieuw om te kijken hoe de sigaretten nu heel langzaam worden gedoofd in Madrid.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 Kijk, Nou, Meisje maakt meer voor schoft uit terwijl ik zeg dat het over vijf minuten ingaat. En, en je gaat door met roken tot de laatste minuut? Todo que Ja, alles wat ik kan roken, dat doe ik nu nog. Heb je enig idee wat je te wachten staat? Ja, ik ben Keto casa. Meisje kijkt me stralend aan en zegt, ik ga voorlopig, althans niet meer uit.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 Is het proppen in de treinen vanochtend of valt het wel mee, hoort Mark Robin Visser zo vanaf Utrecht Centraal. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velden. Nog geen files op dit moment, Marcel wel de waarschuwing voor de gladheid. Want op de lokale wegen is het nog steeds plaatselijk glad door bevriezing. In de kustprovincies ook door winterse buien en die gladheid gaat pas in de loop van de dag verdwijnen. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Voorlopig blijven ze aan de grond. De Tupolev-passagiersvliegtuigen van het type 154B. De Russische luchtvaartautoriteiten willen eerst precies weten wat er is gebeurd op Nieuwjaarsdag. Toen ontplofte een taxiende TU 154B op het vliegveld van het Siberische Surgut. Daarbij vielen drie doden. De Tupolev-toestellen hebben, op zijn zacht gezegd, of hadden, op zijn zelfs gezacht gezegd, al een twijfelachtige reputatie. Daar ga ik over praten met de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, Evert van Zwol. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen.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 uh, mogen die aanschaffen, want dat is gewoon verboden voor ze. Dus die zijn echt aangewezen op dat vliegtuig... en die moeten dat met, met kunst en vliegwerk misschien in de lucht houden. En dat gaat dan helaas af en toe verkeerd. Wat zou er gebeurd kunnen zijn in het zo goed op Nieuwjaarsdag? Dat, dat is heel moeilijk om, om te zeggen. Dat, uh, daar, daar heb ik gewoon onvoldoende informatie voor. Dat is zoals altijd, zal daar een onderzoek uh, naar, naar moeten plaatsvinden... en zal dat de oorzaak uh, moeten opleveren. Een nou, twijfelachtige bedrading en veel brandstof aan boord... Is... Ja, een dodelijke combinatie? U, uiteindelijk kan, kan een, een, een brandje in de motor... hoeft helemaal geen, geen uh, dit soort gevolgen te hebben. Hè. Dus nee. het zal ook hier wel weer een combinatie van verschillende factoren zijn geweest. Misschien weer, misschien techniek. Maar dat, dat, zullen, we, dat zullen we moeten gaan leren. Verraste u dat ze ze nu aan de grond houden?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 had geen zoutkaartje, maar dat kan wel, de ochtendspits. Het viel tot nu toe mee. Mark Robin, hoe is het nu? Nou, ik geloof eigenlijk uh, dat het wel goed gaat. We hebben even uh, naar de Twitter ook gekeken. U kunt ons betwitteren, beste luisteraars, met uw ervaringen. At NOS Radio 1. Er worden vertragingen gemeld. Er wordt ook getwitterd dat er veel met oude treinen worden gereden. Maar in ieder geval rijdt die oude meuk, had iemand ergens uh, opgeschreven. Iemand anders schreef uh, geen gratis koffie, maar we rijden wel op tijd. Kortom, dat zijn toch allemaal uh, best aardige berichten. Het is maar goed dat ik me er vandaag mee bemoeid heb. Want dan zie je maar weer de mensen die passen hun gedrag goed aan. We zijn trots op de, de treinreizigers. En meneer Meerstad, hoop ik ook, president-directeur van de NS... heeft speciaal een pak aangetrokken. Ja, ik heb mijn conducteurspak aangedaan, waarin ik ook service en informatie kan verlenen. Alle handjes helpen. En ik wil het ook zelf uit de eerste hand zien met onze collega's hier om de grote stroomreizigers zo goed mogelijk te begeleiden. Ja, en dit, dit uniform wat u aan heeft, is een zwart. Is het zwart met, met een rood? Het is ons normale blauwe uniform met zo'n rode rand en een en s-stropdas. Ja. U bent nu gewoon service medewerker. Ja, ik uh, doe mee als servicemedewerker. En uh, vooral om te kijken wat er, uh, wat er op dit moment zich afspeelt. Het gaat tot nu toe erg goed, uh, maar het is nog vroeg. Dus uh, we, we zijn nog eventjes in spanning voor uh, de echte piek van de spits. Maar tot nu toe gaat het lekker. U staat hier bij de informatiebalie. Blijft u hier de hele ochtend staan? Ja, we, in ieder geval gedurende de spits willen we kijken. En ik loop straks ook naar de perrons, juist waar de volle treinen aankomen. Spoor 18, spoor 19 hier in Utrecht. Uh, da daar wil ik ook zien hoeveel mensen er uit de treinen komen en hoe het was. Ja. Uh, ik ga straks met u op uh, inspectie. Even kijken wat hier gebeurt. Ik zie wel dat de schermen mooi vol zijn. Ja, dus tot nu toe is er eigenlijk amper vertraging op Utrecht. Eén trein van de 20 die ik te zien, 25. Uh, maar het is ook nog vroeg. Uh, het wordt, uh, we stoppen ook extra op sommige stations waar we normaal met de interstities niet stoppen. Dus het is, uh, de dienstregeling ligt wel krap en alles rijdt weer vandaag. Dus uh, het is vol op het spoor. ja, nou ja Alles rijdt weer. Ja, tot nu toe rijdt, uh, rijdt el, iedere trein, alle en al het materiaal dat we rijden. Als wat het doet, dat rijdt. Ja, nou ja gelukkig doet ook telkens uh, meer het. Maar ja, nee, alles rijdt. Zeg mevrouw, mag ik u even wat vragen? Heeft u al veel vragen moeten beantwoorden hier aan het informatiehokje? Nou, het valt nog mee. Ja. Wij kunnen het nog aan, wel. Wat zijn de, de belangrijkste vragen die tot nu toe aan u gesteld zijn? Nou, eigenlijk gewoon de standaard vragen van hoe laat gaat mijn trein ja. en rijdt alles normaal. En, uh, kan en het op. zoutkaartje, daar willen de mensen ook wat over weten. De mensen krijgen korting na 9 uur. Ja, klopt. Korting na 9 uur en ze kunnen gewoon met de IC mee uh, indien nodig. Ja. Ja. En u heeft vandaag wel een heel bijzondere collega. Ja, leuk hè? Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel gezellig. Net koffie gehad, dus uh, helemaal goed. Ja, en niet zenuwachtig met de president-directeur zo'n hokje moeten delen? Nou, nee. nee? Sorry, nee. Dat is wel gezellig hè? Dat is ook wel een aardige man trouwens. Wie komt daar aan? Rieke Spithoos van de maatschappij voor BTOV. Wij hebben een afspraak, volgens mij. Ik dacht het ook. U bent keurig op tijd. Ja, in een trein waarin ik uh, kon zitten. Waar komt u vandaan? Ik kom van uh, amsterdam amsterdam gereisd. Dus dat ging uh, nu nog goed, maar het is nog vroeg, hè? Dus prijs de dag niet voor het avond is. Het is nog vroeg. Nou, u ziet, meneer Meerschout heeft helemaal zijn uh, serviceuniform aangetrokken. Ja, hij gaat één ding verkeerd. Hij heeft koffie en ik nog niet. Ja. Dus daar moet het zo eens even over hebben. O, jeetje, Mina. Ja, dat moet dan eerst even geregeld worden. En daarna gaan wij gedrieën op inspectie om te kijken hoe het uh, gaat met de treinen hier in Utrecht Centraal Station. Nou, het valt er mooi erg mee. Wordt ook niet veel getwitterd. Wim uit Zwolle die heeft de trein van 11 minuten over 7 genomen naar Amersfoort. Haalt geen gratis koffie, wel zitplaats en prima op tijd. U hoort straks of dat ook zo blijft vanochtend op het spoor. Na tweede kerstdag was er opeens een voetballoze zondag. Een goed moment om de voetbalkennis maar eens te testen. Dat gebeurde in Maasluis bij het Open Nederlands kampioenschap voetbalquiz. Voetbaljournalisten, oudspelers, maar vooral liefhebbers moesten 140 vragen beantwoorden voordat er een winnaar was. Verslaggever Floris van Hoorn deed niet mee, maar maakte wel een reportage. Goedemiddag. Iets schreef namen Becker en Rijmer. Becker in de andere achternaam? Rijmer. Rijmer. Van Jurgen Nicolai.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 Zeker de, zeker de eerste vraag, gewoon de half-finale van de Braziliaan uh, die rode kaart gekregen hadden, was meteen een hele lastige vraag. Daar hadden we er ook maar vier van of zo, bij, geloof ik. Vijf, de helft. De helft is met ja. 16 goede, met de twintig, uh, Harry, Haber en Willem van Beren. Applaus! Groot applaus voor de Nederlandse kampioenen: Harry en Willem. Terug op de eerste plaats. In huis van open Nederlands kampioenschap voetbalquiz waren dus twee medewerkers van het weekblad Voetbal International. Radio 1. Het NOS Journaal. Gladheid op de weg en drukte in de treinen en overstromingen door noodweer in Australië houden aan. Goedemorgen, het is half acht, ik ben Lieselot Thomassen. De problemen in de ochtendspits vallen tot nu toe mee. Er werd rekening gehouden met een zware spits vanwege gladheid, maar er staat nu maar een paar kilometer file. De ANWB en het KNMI hebben gewaarschuwd voor verraderlijke gladheid die pas in de loop van de dag verdwijnt. De Nederlandse spoorwegen verwachten een drukke ochtend- en avondspits, omdat vanwege defect materieel veel treinen korter zijn dan normaal.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 ik denk dat we het 50 or 100 years. That's the nature of 100 jaar zullen zien. Dat is de van dit Meer dan 20 steden en dorpen in de Australische deelstaat staan onder water doordat er enorm veel regen is gevallen. Er wordt gewaarschuwd voor nog meer noodweer. Het idee dat nog meer huizen zullen onderlopen is hartverschurend, zegt deze inwoner van Queensland. Het is heel hartverschurend voor mensen om te weten dat hun huizen go onderlopen.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 In Egypte zitten zeven mensen vast in verband met de aanslag op een koptische kerk op nieuwjaarsdag. Tien anderen zijn vrijgelaten. Bij de zelfmoordaanslag in de kerk in Alexandrië kwamen 21 mensen om het leven. Koptische christenen gingen gisteren massaal de straat op om hun afschuw en verdriet te uiten. Honderden kopten in Cairo en Alexandrië raakten slaags met de politie. De aanslag van zaterdag is nog niet opgeëist.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 Op dit moment komen vooral in de kustgebieden buien voor. En dat zijn winterse buien waardoor er wat natte sneeuw of korrelhagel kan vallen. En enkele grotere exemplaren weten ook het binnenland te bereiken. Het kan dus verraderlijk glad zijn vanochtend en vooral op de binnenwegen. In het zuidoosten van het land komt ook plaatselijk dichte mist voor. En in de rest van Nederland is het wisselend bewolkt. Vanmiddag komen de buien ook meer landinwaarts terecht en dat komt omdat de noordwestenwind naar het westen draait en blaast dus de buien verder het land op. Tussen de buien door schijnt vanmiddag wel af en toe de zon en het wordt in het westen plus 4 graden. In het oosten liggen vanmiddag de maxima rond of net boven 0. Morgen trekt er een zwakke storing voorbij Nederland en dat levert een beetje neerslag op en vooral veel bewolking en ook iets meer wind. Op woensdag dan komt er vanuit het zuidwesten een tweede en meer actieve storing voorbij. En donderdag gaat het dan ook even kort dooien. Maar op de lange termijn blijft de winter doorkwakkelen... met veel bewolking, winterse neerslag en iets te lage temperaturen. ANWB verkeersinformatie. In het hele land is het op de lokale wegen plaatselijk verraderlijk glad door bevriezing. In de kustprovincies is het ook glad door winterse buien. Die gladheid zal pas in de loop van de dag verdwijnen staan vier files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... bij Zoeterwouder rijndijk 3 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft, 2. Op de A27 van Breda naar Utrecht bij Nieuwegein, 2 kilometer. De laatste is de A27 Almere richting Utrecht. Tussen knopen de Eemnes en Beeldhoven staat 3 kilometer. Onbeperkt toegang tot de beleggingsresearch van een wereldwijde bank... of s'avonds één op één uw beleggingsportefeuille doornemen...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 Economieverslaggever Bart Kamphuis trekt door het land. Hij gaat langs drie ondernemers, een bedrijfsleider en een banktier. Hij praat met hen over hun vak en hun bedrijf. In de ochtend presenteren we hun bedrijven. In de avondeditie van het Radio 1 Journaal gaat het over hun verwachtingen voor het nieuwe jaar. Dus zo gaan we het deze week doen. Vandaag starten we laag bij de grond. De radioroute begint in de compost waar de agaricus bisporus opgroeit. Schimmel is het eigenlijk hè? Ja, dit is een schimmel. Dus uh, vandaaruit groeien Champions. Dat is de meer bekende naam van die Agaricus bisporus. Champion? Ja. De witte Champion is het. Ja. En daar draait het om bij Sikkens Champions BV bij IJsselstein ten oosten van Helmond. Witte Champions. Flinke witte Champions. Ja, dat zijn flinke, ja, maar dat is ook voor de industrie. je oogst hier uh, voor industrie. Dat is wat jullie uh, in de hotels krijgen, zelf thuis blikken, potjes. Dus dat zijn de glazen potjes. Daar uh, zijn deze champignons voor bedoeld. Ja. Dat is eigenlijk een uh, belangrijk onderscheid in de champignonteelt. Dat de handgeplukte champignons die komen in die blauwe bakjes die naar de supermarkten gaan en op de markt worden verhandeld. En de machinaal gesneden champignons, zoals dat hier gebeurt, die gaan naar de verwerkingsindustrie. Ja dat klopt. Die uh, handgeplukte die hebben ook een hogere koolsprijs. Die moeten allemaal met de hand geplukt worden. En wij met de machinale... Ja, wij, wij snijden hier op dit moment per machine, ongeveer zitten we ja, bij de 10 ton. Ja. Dus 10.000 kilo snijden we hier per uur eraf. Terwijl een handgeplukte één persoon die plukt volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. Volgens mij iets van tussen de 20 en de 30 kilo. Ja, het is gigantisch. Zullen we even verder kijken? Ja, we gaan even ja. verder. Karin, ja. Karin? Ja. je ja. even. Hallo. Ja, ik ben Karen Sikkers. Ik ben uh, mede-eigenaar met mijn man van Sikke Champions En uh, ik rond samen met mijn man hier uh, het hele bedrijf. Je doet de zaken toch, de financiële kant? Ja, dat klopt. Hoe gaat het? Ja, wel goed. Ja, op zich uh, lukt het nog wel. Zeker op deze maandag als de champignons klaar worden gemaakt voor transport. Over een lopende band komen ze uit de kweekcellen in een hal terecht... om daar te worden verpakt in kratten. Mevrouw, wat is er aan de hand? Waarom staat de band stil? Ja, die zat net uh, klem. Oké. Okay. Dan moeten we allemaal er even uitgehaald worden. Smanus is er altijd druk, hè? Ja. ja. Welke haalt u er nou uit? Allemaal uh, voetjes. Ja, en wel zand aan zit. Kijk naar stier. En gewoon slecht, hè? Ja. Er zit de Smanus niet zo vaak tussen. Hoeveel van die bakken komen er nou per dag voorbij? Ik weet niks van. Zal... Honderden waarschijnlijk wel, hè? Nou, dat denk ik wel, ja. Wie riep ermee? Ik weet niet. Daar ja, heb wij niet veel tijd om te praten. Nou, we hebben hier nu dus uh, de dames die doen, uh, doen dit werk met normaal gesproken één man. We werken grotendeels met uh, Nederlandse medewerkers. We hebben ook Poolse medewerkers erbij. Dus, en dat komt doordat we op een maandag hebben we hier de top. Ja, daar kan ik niet allemaal personeel op aannemen. Daarom dat we dus uh, werken met een uh, goed uitzendbureau. Wat er allemaal voor is regelt. Van, ik heb er vandaag vier nodig. Volgende week misschien zes zeer flexibel in te zetten. U heeft 17, 18 mensen in vaste dienst? Ja, 17, 18 mensen in vaste dienst. Dat is zowel over het transportbedrijf en over de twee kwekerijen. Want dit is één locatie. Maar we hebben nog een andere locatie, een kilometer verderop. Dus uh, daar werken nu we ook de helft van de mensen. De kwekerij floreert weer. Na enkele moeilijke jaren... waarin Sikkers arbeidstijdsverkorting aanvroeg voor zijn medewerkers. Dat was omdat de, de, de, de fabriek... we hadden samen besloten... Dat er minder champions op de markt moesten komen. Ja, samen besloten er waren tien kwekerijen ongeveer. Nou, één kwekerij stilleggen en we konden de voorraad op pijl houden. Dat is het belangrijkste, daar gaat het meeste geld in zitten. Nou, dat hebben wij dus ingezet, omdat wij twee bedrijven hebben. En dat ik dan toch niet mijn, mijn, mijn mensen hoefde te ontslaan. En dat ik zelf het gevoel bleef houden met de want Dat is zeer belangrijk. En uh, wij hebben de tijd dus ook genomen voor te innoveren. En op personeel op een hoger niveau te brengen. Dus die hebben allemaal uh, cursussen laten volgen. Sikke Champions hoopt dit jaar een grote sprong voorwaarts te maken met een investering van 1 miljoen euro. Daarmee gaat het bedrijf een nieuwe markt aanboren. Wat die investering inhoudt, kunt u horen in de avonduitzending als de Champion kweker vertelt wat er dit nieuwe jaar bij hen staat te gebeuren. De weblog van de Economie redactie via nos.nl kunt u foto's trouwens zien van de Champion kwekerij. Tom van goedemorgen. Goedemorgen. Voetballoze feestdagen achter de rug. In ja. Engeland is dat wel even wat anders. En uh, eigenlijk al jaren, en met succes, hè. Ja, in Engeland hebben ze ooit eens bedacht. Dan heeft iedereen juist vakantie. Dan kunnen ze met hele gezinnen naar het voetbal komen. Zo is dat ooit ontstaan. En zij voeren het programma altijd op. Uh, vroeger waren dat vaste dagen. Maar tegenwoordig, uh, met die spreiding en televisie en zo wordt er ongeveer elke dag voetbald in Engeland. Zo tussen kerst en oud en nieuw. Het gaat gewoon vrolijk door. En die Engelse competitie heeft een rondje of vier gedraaid in de afgelopen twee weken. Ja, ondanks sneeuw, vorst en alles. Uh, daar ja. spelen ze gewoon. Ja. ja, verwarmde velden. Wat heeft dat opgeleverd? Want dan kun je een flinke slag maken. Je kunt flinke slagen maken. Manchester United. Uh, Boekte pas een tweede uitoverwinning, denk je het gaat niet goed daar, maar die staat wel gewoon bovenaan in een competitie waarin je veel punten mag verliezen. Manchester City, ongelooflijk veel geld geïnvesteerd de laatste jaren, eh, begint mee te doen. Staat gelijk met United, wel een paar wedstrijden meer. Arsenal, Tottenham Hotspur zijn de klassieke clubs. Liverpool doet het heel slecht, maar wie het ook heel heel moeilijk hebben is landskampioen Chelsea. Dat gaat al maanden niet goed, wonnen eindelijk een wedstrijdje, maar gisteren weer 3-3. Eh, eh, Ancelotti, de trainer, ligt daar een beetje onder vuur. Er gebeurt nog niks. Maar uh, Chelsea zit echt een beetje in nood. Staan vijfde nu zelfs. En ander groot nieuws is in Engeland dat uh, de 35-jarige David Beckham... Ja? misschien weer een paar maandjes komt spelen. Bij Van der Vaart. Bij, Tottenham, bij Van der Vaart, uh, bij Tottenham Hotspur. Ik vraag me altijd af of dat nou zo verstandig is. Het gaat daar ongelooflijk goed. Uh, en dan haal je zo iemand binnen die groter is dan die hele club bij elkaar. Maar goed, ze zullen er goed over hebben nagedacht. Maar ik ben zeer benieuwd. Maar Beckham, twee weken geleden zijn die nog nooit voor een andere Engelse club te willen spelen... dan Manchester United, waar oh. hij gespeeld had. Maar niets is zo vergastelijk als de mening. Op dit soort momenten. Dus hij schijnt uh, te gaan uh, ja, gloriëren, hopelijk voor hem dan uh, bij Tottenham. Nou ja, Wordt dat toch dringen uh, bij Van der Vaart? Of, of zal het zo vaak niet lopen? Nou ja, voor Van der Vaart zelf zal het, het gevaar niet zo groot zijn. Maar het, het is wel in een goed spelend team: haal je iemand weg. Je haalt nogmaals niet zomaar iemand binnen. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat gaat. Mij lijkt het niet zo slim. Maar ja, goed, we zullen dat even moeten bekijken. En dan naar Spanje, daar hebben ze ook doorgevoetbald. Ja. Uh, Barcelona, weer gewonnen? Weer gewoon gewonnen, maar het meest opmerkelijke was. Xavi, mooi bij dit soort clubs is altijd, die hebben een aantal monumenten je hebt daar Puyol natuurlijk de, de levenkoning wordt die wel eens genoemd de bal die erachter is Maar Xavi speelde zijn 549ste Zo. wedstrijd Evenaring van het clubrecord Migueli daar moeten we al heel lang terug in de geschiedenis gaat dat record natuurlijk ook breken en 549 wedstrijden in Barcelona uh, Avalay speelde nog niet zijn eerste, die had nog geen werkvergunning maar die gaat er ook niet aan toe komen maar het zegt wel iets over die club en hij staat er nog als een rots in het elftal ze deden eenvoudig hun werk Gisteren En uh, moeten weer kijken wat Real Madrid uh, vanavond zeg maar, gaan doen. Want die spelen dan vanavond pas hun wedstrijd in deze ronde. Ja, Real Madrid kan weer beschikken over KK. En ja. dan moet hij ook maar eens wat laten zien. Hè, want... Ja, die is voor een ongelooflijk bedrag uh, in 2009 van Milaan overgekomen. Uh, twee weken nadat hij gezegd had nooit Milaan te zullen verlaten. Dus wat dat betreft uh, zit er wel enige regelmaat in die uitspraken. Uh, ongelooflijk bedrag. Uh, nooit waar kunnen maken. Zwaar geblesseerd geweest. Zwakke WK gehad. Nu nu eindelijk mag hij weer gaan meedoen. Hij zit in de selectie voor vanavond. zal nog niet veel spelen. Misschien een minuutje of tien als het de, de omstandigheden toelaten. Maar KK is wel een bijzondere voetballer. En voor het voetbal en zeker voor hemzelf is ook wel te hopen dat hij terugkeert naar zijn oude niveau. Want dat is echt een verrijking voor die Spaanse competitie. Hoor. Nou, Nederland blijft het voetbalgebied stil. Dus hebben we hebben het ja. daar later over, Tom. Dankjewel. Ja. Hoi. Straks dan hoort u de president-directeur van de NS... legt uit waarom er vanochtend kortere treinen rijden. Uh, we gaan straks maar eens horen hoe hij dat gaat uitleggen. Hij is bij Mark Robin Visser op Utrecht Centraal. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velden. In het oosten van Noord-Brabant en ook in Limburg komt nu plaatselijk dichte mist voor. Verder is het in het hele land op de lokale wegen nog plaatselijk verraderlijk glad door bevriezing. In de kustprovincies ook glad door winterse buien. En die gladheid zal pas in de loop van de dag verdwijnen. Er staan nu wat meer files en allemaal wat korte files, niet al te veel vertraging, bij elkaar zo'n 12 kilometer. Uh, wat opvalt is de afsluiting van de A28 Amersfoort-Zwolle. Die is in beide richtingen nu dicht. Tussen Strandhorst en Afrit Ermelo heeft, uh, is op last van de politie gebeurd. Inmiddels vanuit uh, Amersfoort naar Zwolle staat nu bij Strandhorst drie kilometer file. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Kwart voor acht. Nederland wordt niet het land van de megastallen. Dat past niet in het Nederlandse landschap. Dat is iets wat je wel vaker hoort van milieuorganisaties. Maar het wordt nu ook gezegd door Albert-Jan Maat... de voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. Meneer Maat, goedemorgen. Goedemorgen. U zei dat in uw nieuwjaars toespraak. Waarom vindt u dat megastallen niet in ons agrarisch landschap passen? Nou, om te beginnen hebben we een prachtig landschap. Dat is door de eeuw gevormd door de Nederlandse boeren en tuinders. En daarbij dat landschap past ook een, een bedrijf wat rustig door kan groeien. En niet een bedrijf bijvoorbeeld met 20.000, 30 30.000 koeien. in plaats van 100 bedrijven met 200 koeien. Kortom. LTO kiest liever voor bestaande bedrijven dat die rustig kunnen blijven groeien... niet al te veel obstakels daarbij hebben... dan dat die productie wordt vervangen door één bedrijf van 20.000 of 30.000 koeien. Maar kan dat wel, want aan de andere kant pleit u ook, ook in die nieuwjaarstoespraak... voor kostprijsbeheersing. Moet je dan niet automatisch op schaalvergroting overgaan? Ja, voor een deel zul je best op schaalvergroting in moeten zetten. Maar dat kan ook op een uh, rustige op een manier zijn waarbij je investeert. En op een bepaald moment zegt ik investeer. En daardoor ga ik bijvoorbeeld 10 of 20 of, of 50 procent meer produceren. Dat kan. Maar het is, wat ons betreft zit hem de, de crux er vooral in. Dat wij zeggen van als we met elkaar nu voor zorgen dat Nederlandse boeren en tuinders die nu al wereldwijd koplopen zijn duurzaam produceren... maar ook op het trein van dierenwelzijn. Als we dat eens beter gaan vermarkten... Uh, het rendement op investeringen in uh, duurzame productie... maar ook in dierenwelzijn ook echt worden beloond... dan vinden we dat een veel betere weg... dan een, een schaalvergroting die maar door en door gaat. Ja, toch snap ik dat niet helemaal, meneer Maart. Want uh, het RIVM uh, heeft helemaal niks tegen die megastallen... als het gaat om duurzaamheid en dierenwelzijn. Dan kan het zelfs wel kansen bieden. Ja, voor een beperkt deel van ons land zal er ook kansen bieden... maar voor het overgrote deel van ons land past het niet in de landschap... en ook niet in de productiewijze van de Nederlandse boeren en tuinders. Maar waarom dan niet? Wat, wat is er mis mee? Uh, om, uh, als je kijkt uh, wat de consument vraagt... vraagt duurzame productie, aandacht voor het dier... dan denken wij dat het beter is om daar het accent op te gaan leggen... ook in de toekomst daarvoor afspraken te maken. Dat doen we al. Ja, nog, Ik... Nogmaals, die... die... Het megastal staat dat niet in de weg. Is het een imago-kwestie? Zit er een verkeerd imago aan de megastal? Het is voor een deel imago, maar het heeft ook wel degelijk te maken met het feit dat we een dichtbevolkt land zijn. Dat we een kleinschalig landschap hebben. Dat koesteren we. Dat is ook gevormd door boeren en tuinders. Maar het idee van megastal, wat wij in Nederland hebben, is geen stal van 200 of 300 koeien. Dat is een stal met dertig, of 40.000 koeien ja. of met 100.000 varkens. Nou, daarvan zeggen wij. Wereldwijd zie je die ontwikkelingen wel bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Ook in Argentinië en Brazilië. Maar dat past niet per de Nederlandse schaal. Hm. Wij kiezen een andere weg. Geeft u dan ook aan dat wij niet meer voor die kilo knallers moeten produceren? Ja, wij zeggen van zie je boer niet als een grondstofleverancier. Maar zie je een boer als een heel wezenlijk onderdeel in de keten. Die zorgt goed voor zijn dieren. Die produceert duurzaam en zorgt ervoor dat die investeringen... ook terug te vinden zijn in de prijs die die krijgt. En op dat punt moeten we in Nederland, maar ook in Europa... nog wat stappen zetten. Dan zet je dus in als, als land op, op kwaliteit. Want je moet dan iets extra's bieden als het niet in de prijs gaat zitten. Ja, dan moet je wat extra's bieden. Maar wat nog belangrijker is, dat extra moet natuurlijk ook wel betaald worden. Ja. En daarvoor hebben we ook een mededingingsautoriteit nodig. Een soort scheidsrechter op de markt. Die niet alleen op een kiloknaller let op de laagste prijs. En dat is in Nederland het veelgeval. Maar ook ervoor zorgt dat... Investeringen in dierenwelzijn en duurzaamheid, dat die ook echt worden beloond. En er zijn goede voorbeelden van. In uh, Groot-Brittannië is een marktmeester aangesteld. Maar uh -huh. Nederland loopt op dat punt met uh, mededingswetgeving, maar ook met de mededingsautoriteit, gewoon achterop. En dat moet veranderen. Maar uh, zegt u dan uh, tegen die consumenten, en dat zijn er natuurlijk veel die wel die kilo knaller nog willen hebben. die wel die kilo voor een paar euro willen hebben. Ja, dan moet je toch, uh, of tegen die supermarkten eigenlijk, dan moet je toch in het buitenland zijn om dat vlees te halen essentieel is, uh, en die stappen worden gelukkig gezet... kijk bijvoorbeeld de afspraak tussen de Vion, uh, Varkenshouders in Nederland en Albert Heijn en dierenbescherming, wat heel essentieel is in het verhaal... die hebben met elkaar afspraken gemaakt dat varkens die wat meer ruimte krijgen... waar nog beter voor wordt gezorgd dan wat standaard al in Nederland gebeurt... dat er een extra plus op zit. Nou, die, dat zien wij als goede ontwikkeling. Hm. Wie moet dat eigenlijk stoppen, ontwikkeling van megastallen? De, de sector zelf? Of moet daar regelgeving voor komen? Uh, Gemeenten, provincies doen daar veel aan, hè, kabinet? Ja, uh, om te beginnen is natuurlijk het woord aan de sector zelf. Dat doen wij ook. Als je kijkt hoe onze markt georganiseerd is in de zuivel... en ook in de varkenshouderij... dat het meest bedrijven zijn die in handen van boeren zijn... nou, met elkaar moeten we stappen gaan maken om te zeggen... van supermarkten, maar samen ook met maatschappelijke organisaties... zoals de dierenbescherming, laten we dit soort afspraken maken. Want ook... Als je kijkt naar de, de rendementverdeling in de sector... dan blijkt toch dat op voedsel, over het algemeen in de supermarkten... wat meer rendement wordt gemaakt dan bijvoorbeeld op merkproducten. Nou, laten we dat ook eens aanpakken. En laten we gewoon eens kijken hoe we die ontwikkeling... die de boeren en tuiners in Nederland willen, hoe we dat in een goed... Uh, verband en een verbond ook met consumenten en andere organisaties... gewoon eens goed gaan regelen. Hm. Als we even terugkijken naar 2010... Uh, er waren lage prijzen voor varkensvlees... maar er waren redelijke prijzen voor andere landbouwproducten. Melk, ook glastuinbouw begint er weer een beetje bovenop te komen. Meest ingrijpend, denk ik, was de Q-koortsen. Ja, Q-coorts was heel ingrijpend. Dat heeft uh, heel ingrijpend geweest voor uh, de gezinnen op onze bedrijven... die geruimd moesten worden. Uh, er was op een bepaald moment zelfs tekort aan een uh, En Juist dit soort bedreigingen waar dierziekten... zowel mensen als dieren kunnen treffen... dat is een vraagstuk voor de toekomst dat we goed op moeten pakken. LTO heeft voorgesteld om in Nederland zo'n centrum daarvoor in te richten... omdat dit soort zaken gewoon voor te zijn en niet achteraf te reageren. Mm -hmm. Gelukkig heeft het kabinet ons voorstel overgenomen. En dat betekent dat ook vanaf dit jaar zo'n centrum operationeel zal worden. Ja, dus het, het gaat erom de sector gezond te houden. In, in volksgezondheid opzicht. Maar ook in, ook in economisch opzicht. Ja, beide is heel erg belangrijk. Uh, als je kijkt hoe de sector er nu voor staat. Dan is wat duurzaam produceren. Doet de sector het heel erg goed. Maar de economie blijft nog een stapje achter. En gelukkig gaat de goede kant op. Maar er moet nog wel het nodige gebeuren. En daar hebben we anderen wel bij nodig. Albert-Jan Maat, voorzitter van Land- en Touwbaar Organisatie LTO Nederland. Hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemorgen. Door naar Mark Robin Visser in Utrecht... waar de ochtendspits op het spoor tot nu toe erg rustig verloopt. We krijgen wel Twitter van Flomok nog... dat hij moet overstappen om in Heerlen te komen. Dat dat wel vaker zo is, maar dat dat nu keurig wordt omgeroepen. En Jezus Ril uh, twittert dat hij wel koffie en broodjes heeft gekregen... Ja. maar die rijdt hem met zijn eigen auto. Ja, kijk, zo kan ik het ook. <lacht> ja. Uh, volgens mij gaat het tot nu toe goed. De, de sfeer op het station Utrecht, mogen we zeggen, is enigszins koud en nat. Maar niet verkeerd. Uh, en uh, directeur Meerstad staat hier met zijn serviceuniform aan. Uh, probeert de mensen zo goed mogelijk te woord te staan. Gaat het? Ja, het gaat natuurlijk erg goed. Uh, we zitten nu op uh, spoor 9. 7, ja. Om uh, um, te wachten op de trein die naar Alkmaar gaat. Want ik wil zelf ook zien hoeveel mensen eruit komen en ja. hoe ze het hebben gehad. En deze ben ik uh, wel een beetje extra benieuwd naar, want deze stopt extra in Houten. Dus, uh, dus dit is ook in de dienstregeling wat, uh, wat kwetsbaar. Ja. Dus dit, uh, dit uh, bekijk ik graag van dichtbij. Laten we even kijken of de mensen u nog wat uh, te vragen hebben. Weet u wie dit is, meneer? Ja hoor, dat is Pert ja. het <laughs> Oh, u ja, kent elkaar? Dat is zou niet de bedoeling, dan zoek ik wel even iemand anders. Weet u wie dit is meneer, die, die meneer hier? Uh, nee. Dat is de directeur van de NS. Ja. Heeft u nog een vraag voor hem? Ja, wij hebben de laatste maanden grote problemen gehad. Tussen Utrecht en Amsterdam. Dus, uh, ja. wat, wat is de vraag? vraag? Wordt het uh, in de toekomst beter of niet? Wordt het nog beter? Of, uh... ja, dat is een goede vraag. Ten eerste excuus voor de problemen die u heeft gehad. Um, ja, we zijn er heel hard mee bezig om um, de dienstregeling weer gewoon normaal goed te krijgen. De treinen zullen nog wat korter zijn de komende tijd. Uh, maar in ieder geval rijdt het vandaag goed op tijd. Dus ik wens u een goede reis. Waar moet u heen? Amsterdam, uh, Amstel. Oké. Okay. Nou, hopen dat het goed komt. N nog één vraag. Is de koffie nog steeds gra gratis of niet? Is de koffie nog gratis? Op dit moment niet. Nee. Nou ja zeg. Het is dus gewoon weer business as usual. Hè? Ja, dat is het. Ja. Was het wel lekkere koffie? Dank u wel, goede wens voor u ook. Ja, meneer Spithorst, die moest koffie net ook zelf betalen geloof ik hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want ze kennen u hier natuurlijk. Nee. Ben... Meneer Spithorst is van de maatschappij voor Beter OV. Vroeger werkte u bij Rover. Klopt. En uh, u staat hier ook om te kijken hoe het allemaal gaat. Ja, vandaag. Wat is uw indruk? Nou, het valt me niet tegen. Gelukkig maar. Hè, want uh, het is op zich natuurlijk wel een hele slechte zaak... dat zoveel van die treinen het niet uh, blijken te doen. Het is ook heel jammer van het geld. TNS en ProRail hebben heel veel geld erin gestoken om het aan de praat te krijgen. En dat, nou ja, als ik vandaag kijk met de hakken over de sloot... ik heb het idee dat nog wat mensen enigszins knock-out in hun bed... de laatste oliebollen liggen te verteren. Maar gelukkig tot nu toe ziet het eruit uh, dat het goed gaat. Maar er komt Binnen, die trein die extra in Houten stopt, dat is een traject Utrecht-Houten... dat heel erg druk is, dus ik ben heel benieuwd of die mensen daarin konden zitten. Of ze daar als sardientjes straks uit het blikje komen, ja. meneer Meersan? Ik hoop van niet, maar dat kan zo zijn. Het is natuurlijk de piek van de spits op dit moment. Dus, uh, we hebben geprobeerd om zo goed mogelijk wat we aan materieel hebben te verdelen over het land. Nou, tot nu toe lijkt dat goed te gaan, maar uh, ik hoor ook graag van klanten die, uh, die het uh, zwaar hebben gehad. Wij ook, wij horen dat ook graag. U kunt ons betwitteren. At NOS Radio 1 met uw ervaringen in het openbaar vervoer vandaag. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. Dikter Hark. Goedemorgen. In de kranten wordt het nieuwe jaar ingeluid... op de voorpagina van de pers een foto van een jongen... die aan het karbiet schieten is. komt een grote steekvlam uit een melkbus. En in het ADN-reportage over de 14-jarige Bart... Hij, krijgt tijdens, hij kreeg tijdens de jaarwisseling een stuk vuurwerk in zijn oog... en hij ligt met een oogklep in het ziekenhuis. In de eerste uren van 2011 is in grote delen van Nederland... smog door fijnstof gemeten. Oorzaak is de grote hoeveelheid afgestoken vuurwerk. Vooral in de stedelijke gebieden kwam veel fijnstof voor. En rond Utrecht was de concentratie het hoogst staat op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het RIVM en na de jaarwisseling komt de onvermijdelijke nieuwjaarsduik. Het AD toont mooie plaatjes. Meer dan 10.000 mensen storten zich op het strand van Scheveningen... in het ijskoude water. In heel Nederland namen zaterdag zo'n 27.000 mensen een duik. Startschots voor de duik in Scheveningen werd gegeven... door de 81-jarige Ok van Baterburg. Die nam in 1959 het initiatief voor de eerste nieuwjaarsduik. Er zijn vandaag, su su vandaag supersnelrecht zaken. In Amsterdam is het dit jaar maar één... Morgenochtend moet de betreffende jongeman voor. De betreffende man. Ik weet niet of het een is. Voor de rechter verschijnen. Omdat hij iemand heeft bedreigd. Vorig jaar waren er nog sup zes, sup supersnel rechtszaken. In Amsterdam meldt AT5, in totaal zijn in Amsterdam ruim 100 mensen tijdens de jaarwisseling opgepakt. De Amsterdamse politie heeft in de zedenzaak rond kinderdagverblijf het hofnarretje grote problemen met het kraken van de computer van de hoofdverdachte Robert M. De politie heeft bij de inval in de woning van M de computer uitgezet. Slimme software was op dat moment al bezig bestanden te wissen. Experts zeggen dat er nu minder problemen waren als de computer niet gelijk was uitgeschakeld, schrijft Volkskrant. Op internet is vanaf maandag een gezondheidstest beschikbaar waarmee mensen kunnen testen hoe groot de kans is dat ze de 28 in Nederland... meest voorkomende ziekte krijgen. Test staat op www gezondheidsrisicotest.nl en is door specialisten van het Bronovo ziekenhuis in Den Haag ontwikkeld. meldt de Telegraaf. Komt er ook al over gezondheid gesproken dan een griepepidemie aan? Volgens de Telegraaf is de griep het land uit, maar het AD waarschuwt dat er een nieuwe epidemie aankomt. Nu de kinderen weer naar school gaan, is de kans groot dat ze elkaar gaan aansteken. Vooral in het noorden en het westen van het land hebben op dit moment veel mensen griep. Televisiebedrijf RTL stapt in mobiele telefonie. Samen met telecomaanbieder aanbieder Foda Vodafone zet het een nieuw merk in de markt dat zich richt op vrouwen tussen de 20 en 40 jaar. Hoe dat nieuwe merk gaat heten is nog niet bekend, schrijft het Financiële Dagblad. Vodafone zal in samenwerking de verkoop met, uh, van telefoontoestellen en abonnementen voor zijn rekening nemen. RTL zorgt voor de marketing en content. Het beslag dat Oost-Europese dakloos op de opvang leggen... wordt snel groter, schrijft dan nog de Volkskrant. Leger. Dus Hels wil de Oost-Europeanen terugsturen naar het land van herkomst. Ze zijn over de mogelijkheden in gesprek met de gemeente Amsterdam... bijvoorbeeld over het betalen van een ticket. En op Twitter lees ik nog dat een collega, een merel wel te verstaan... zich bijna heeft verslapen omdat haar iPhone nog steeds niet goed wekt. Kijken of we daar iets meer over te weten kunnen komen. Hoort u na 8 uur in het NOS Radio 1 Journaal.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 Uh, Wat ik zeggen wil. Luister vanmiddag van half 2 tot 2 naar Stand.nl Radio 1. Het nieuws van alle kanten.